Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is een callcenter voor oplichters opgerold. Er zaten mensen die bankfraude pleegden en deden alsof ze agenten waren. In het huis werden drie mannen opgepakt. Vanuit de woning werden mensen gebeld en urenlang aan de praat gehouden. Een van de slachtoffers is een vrouw van 92 uit Harderwijk. Via haar kwam de politie het callcenter op het spoor. Europese vrachtwagenfabrikanten moeten mogelijk enorme schadevergoedingen betalen aan klanten... Bedrijven zoals MAN, Volvo en DAF maakten jaren geleden geheime afspraken om de prijs van vrachtwagens hoger te maken... Ze kregen er al miljarden boetes voor, maar nu beginnen er in Duitsland hoorzittingen over schadevergoedingen. Het is een megaproces, zegt correspondent Duk. Het gaat om tientallen verschillende zaken in Duitsland, maar ook in andere landen, ook in Nederland. Bijvoorbeeld in Duitsland gaat het om Deutsche Duitse baan, om het leger ook, om afvalverwerkers, om logistieke bedrijven. Ja, bij elkaar gaat het om tienduizenden vrachtwagens die misschien dus voor een te hoge prijs zijn aangekocht door die bedrijven. De vrachtwagenbedrijven zouden ook samen hebben gespannen om allemaal groene maatregelen tegen te houden. En zes gezinnen in Roermond zaten het hele weekend expres zonder stroom. Ze deden mee aan een experiment om te kijken hoe het is als de elektriciteit echt een keer dagenlang uitvalt. Ze hadden geen verwarming, water, licht en internet. En mochten dat ook niet buiten de deur gebruiken. Vanochtend, toen alles weer aansprong, kwam mijn collega Vincent langs om te vragen hoe het was gegaan. U heeft niet stiekem even vals gespeeld op enig moment? Nou... Ik ben om 5 uur s morgens bij de bioman naar Formule 1 gaan kijken. <laughs> het weer het is koud. graadje je of 5, vallen ook wat stevige buien. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden wat regen. De temperatuur blijft vannacht boven nul. Morgen een wisselvallige dag bij 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 De zonnestjes schijnt lekker hier in Zandvoort. Goedemiddag allemaal en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer aan de Torweg 10a, de studio van ZFM. Al 35 jaar radio en TV hier in Zandvoort. En tegenover mij zit Richard Buitenk, net als vorige week. Ja. ja, gezellig dat je er weer bij bent. Ja, Richard, leuk. het is ook leuk om weer weer bij te zijn en dan gezellig leuke plaatjes te draaien. En, nou, het is ook prachtig weer buiten, dus ja, euh... lekker genieten. Ja. Dus, nou wat gaan wij vanmiddag allemaal doen in de uitzending? Ja, we hebben weer voetballen. We gaan uh, voetballen, of we zijn eigenlijk al aan het voetballen tegen Jong Hercules. Het is uh, gewoon in de, de Duintjesveld. Dus die, uh, we gaan hem Piet Pijper bellen. Uh, we hebben een weerbericht. En we gaan het verslag van Ondernemers van het Jaar vanuit de Haven van Zandvoort laten horen. Door, opgenomen door Ger Loogman. Ja, was afgelopen donderdagavond uh, in de haven. En uh, ja, druk, dat was daar uh, zeker. En uh, hele mooie ondernemers hebben, hebben de prijzen gewonnen. Dus uh, zeker naar gaan luisteren zometeen dat uh, interview. Ja. En misschien nog een kleine dienstmededeling. Ben Sonneveld, mocht je luisteren, je telefoon staat, ligt in de studio. Oké okay Ben, dus uh, dan weet je dat. <laughs> Presentator van vanmorgen, van uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de evenementenagenda. Uh, en we gaan natuurlijk weer los en bellen. Er is weer een hoop uh, te vertellen, want de, de, de, de kwalificaties zijn geweest van de Formule 1. Ja, het was om Ik vijf de, uur vanmorgen, was vroeg. het was, ja, vroeg. was glibberen, gladderen. En uh, nou, gelukkig is het Max toch nog wel tweede kunnen worden. Maar ja, het moet natuurlijk met 40, wat is het, 45 punten achterstand, zoiets. Uh, is het natuurlijk bijna ondoenlijk om nog, uh, nog eerst te worden wereldkampioen. Ja, daar dus zou uh, Norris en uh, uh, Piastri een keer of twee moeten uitvallen, hè? zeg maar. Ja, of ja. buiten de punten. Ja, uh, dus nou ja, we gaan het horen. En uh, dan hebben we nog Dier van de, van de Week. Oké, okay. kan je al vertellen wie of wat het uh, is, Dier van de Week? Uh, ja, zeker. We hebben een uh, klein uh, uh, opdonnertje genomen, dit keer een hondje. En uh, het is een kleine pincher van een dame van drie jaar. En uh, ja, die kon niet thuis helaas blijven. Dus uh, die zoekt een nieuw baasje. Oké, okay, nou ja, zo dadelijk naar het volgende plaatje gaan we naar Piet. Daar op Duitsersveld de wedstrijd is om uh, half twee uh, gestart. Dus heel benieuwd uh, hoe we er op dit moment uh, voor staan. Tegen jong Hercules, maar eerst Ray. Where is my husband? Het is de hitparadus van dit moment. De single van Ray en Where is My Husband. We gaan naar het naar Piet Pijper. De wedstrijd van vandaag. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag, Rob. Ja, zo. So, nou, half twee gestart tegen Jong Hercules. Ik zie dat, uh, dat jonge Hecklers net één plaatsje onder uh, SV Zandvoort staat, maar wel ja. twee winstpartijen uh, heeft gehad afgelopen twee. Ja, ja dat zie er toch uh, in deze afdeling uh, wat, wat sterkere en wat zwakkere. En ik denk dat uh, als je een zwakkere krijgt dan win je en als je een sterker krijgt heb je pech. Zo ziet het er wel een beetje uit. En uh, we zijn nu uh, inmiddels 40 minuten bezig. En het is 0-0 en uh, er zijn over en weer wat kleine kansjes geweest, zowel voor Jong Herkeles als voor, uh, voor Zandvoort. Nee, natuurlijk was nou een mooie kans en, uh, en ook de, de, de spits van... Uh, Jong maar maaide over een prachtige kans heen, dus uh, dat was voor ons geluk. Ja. Het is 0-0 en uh, in vergelijking met de vorige week uh, zijn er gelukkig weer een aantal vaste spelers terug. Een Kreug speelt u mee. Uh, Nigel Kostine is er weer. En uh, Otman Tatoet is er weer. Dus we hebben wat, wat meer basisspelers uit het terug, zeg maar, vaste spelers. Oh, dat is wel heel fijn. Uh, ja, vorige ja, week had je echt een heel jong team uh, in het veld, hè? Vorige week hadden we echt heel veel invallers en nu is dat niet zo. En uh, in, nou, Nijsselberg was ook terug, maar die is na tien minuten, een kwartiertje al met een spierblissure uitgevallen. Dus die is gevallen door Ties Brok, een jonge, jonge speler. Dus die is er wel weer uit, maar er blijft nog wel wat meer kwaliteit in staan, en ervaring vooral, dan, uh, dan, dan uh, zeg maar uh, vorige week. En, uh, dus we kappelen naar de rust toe, we gaan straks een goede kant op voetballen. Naar de continent toe, ik zie er ook wel een paar, paar doorzetters, want het is nog straffe. Uh, dus, no Zuidwestenwind denk ik, hij gaat, staat dwars op het terras, maar normaal met een biertje hand wordt het nu wel erg koud, dus uh, daar zitten niet veel mensen. En, en, de, en de tribune zit wel redelijk, zit een mannetje op 50, 60. Ja, ik is het trouwens uit een uh, betrouwbare bron voor mij dat uh, Jan van der Leede ook uh, van de partij is. Klopt dat? Jan, Jan van der Leden, die uh, is gezien, niet door mij nog. Dus ik ga hem straks de hand schudden en de borrel met hem drinken. Maar tot ondertussen gaat Jong Hercules breekt uit. En nee, nee, nee, er wordt een cornerbal, dus er is nog geen doelpunt. Ja, Jan is in het land, ja. En. Uh, dus die uh, gaan we straks spreken. Oké, okay, dan gaat hij met Sinterklaas uh, weer terug... Uh, richting Spanje, neem ja, ik aan. Onder, onder, zeker weten, ja. ja <laughs> Oké. Okay, ik hou het even bij. 42 minuten. Nog twee voor de rustrie. En dan uh, nog steeds 0-0. En dan krijgen we een corner misschien nog even iets. Nog 30 seconden. De corner van Jong Hercules. Vanaf de linkerzijde. Komt voor de goal. En... Oh, oh, oh, hij schiet door. En ik denk wel dat ik hem... Ja, de bal gaat uit. Gaat uit dus het blijft 0-0 en nog twee minuten voor de rust. Oké, okay, dankjewel Piet voor dit moment. En straks komen we uiteraard, uiteraard weer terug naar het Duitsersveld. Dat is een in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 It sounds just like a song I want your belly And it's that summer feeling I don't know Weken de zomer nog op de radio met Harry Styles en Warman Sugar. Het is inmiddels al ruim kwart over twee geweest. Normaal gesproken zo rond en nabij dat tijdstip het Zandvoors Nieuws. Dus daar is het nu tijd voor geworden, Richard. Ja, we gaan het over het parkeren hebben, Bob. En dan niet parkeren in Zandvoort, maar dit keer parkeren in Bentveld. Want wat er eigenlijk gebeurt in Zandvoort, dat is hetzelfde als in, in, in Bentveld. Het gaat zich ophopen. Op Steeds gaan ze. Naar de buitenkant, nou dan komen ze in Bentveld uit. De gemeente... Ja, sorry, is wel een beetje een raar verhaal. Want uh, ja, het is natuurlijk gemeente Zandvoort. En in heel Zandvoort heb je dus uh, nu betaald parkeren. Overal is er betaald parkeren ingevoerd. Behalve in Bentveld. Ja, vind terwijl dat ook, ook een onderdeel van uh, de gemeente ja. Zandvoort is. Ja, terwijl het mij ook helemaal niet duidelijk was of daar, daar parkeren was of niet. En of ik daar als Zandvoort er zo en zo n mocht staan. Ik... Nou ja, blijkbaar kan iedereen daar staan. Ja, ja. Dus, maar goed, daar gaan ze nu een soort van uh, actie op uh, nemen. Maar heb jij je Ferrari er ook wel eens neergezet? Nee, die net niet. Oh, die, die nee, nee, durft je nee, nee, toch nee. niet aan? Nee, nee. met Aston Martin wel. Uh, dus. Uh, Oké, okay, ja. Nou, ik zal het even... Uh, Voorlezen. De gemeente Zandvoort start een proef om de aanhoudende parkeeroverlast in een deel van Bentveld tegen te gaan. De maatregel die tot stand kwam na in intensief overleg met bewoners... behelst het plaatsen van meertalige borden die het parkeren uitsluitend voor buurtbewoners toestaan. Al langere tijd melden bewoners van het Zandvoortse deel van Bentveld hinder van parkeeroverlast. Nu in heel Zandvoort betaald parkeer van kracht is, wijken bezoekers uit naar dit deel om een auto gratis te stallen. Dit zorgt voor een tekort aan parkeerplaatsen voor de eigen bewoners... wat de leefbaarheid schaadt. De maatregel wordt ingevoerd voor een proefperiode van één jaar. Omdat het gebied geen officieel parkeerregime kent... is handhaving met boetes niet van toepassing. Nou, dat betekent eigenlijk dat je het officieel mag negeren... maar het is natuurlijk niet, uh, niet netjes als je dat doet. De gemeente zet daarom in op sociale controle... en samenwerking met de bewoners... Na de proefperiode van één jaar worden de resultaten geëvalueerd. Ja, dat zou wat worden. Als die bewoners daar naar een grote brede man die net zijn auto daar neergezet heeft... en de wat oudere bewoner uit Bentveld loopt op die man af van... zie je dat bord niet, dit is alleen voor bewoners parkeren. Lijkt mij niet echt handig om dat zo te doen, maar goed. We zullen het even af moeten wachten. Het is ook een uh, proef uh, natuurlijk. Nou ja, waarschijnlijk weten de mensen die daar gaan parkeren niet of uh, dat, dat, je, dat je een bekeuring kan krijgen. Hè, dat, dat mag ik hopen. Dus dan zal er toch wel heel veel mensen daarnaar luisteren, denk ik. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Dus oké, okay, nou ja, dankjewel weer voor dit uh, nieuws. Ook na te lezen uiteraard op de ZFM-app die gratis te downloaden is. Oh! zo so Het is lekker zonnig hier in Zandvoort op deze zaterdagmiddag. En ook lekkere muziek natuurlijk op de Zandvoortse radio, zoals je dat gewend bent. Jocelyn Brown en Somebody Else is Sky. Nou, als ik op het klokje voor me kijk, het is uh, al ruim half drie geweest. Dan gaan we het weer doen. Wien of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou een... ja, het is uh, koud, maar uh, wel mooi weer volgens mij hè. Ja, het is een droge zaterdag met flink wat zon. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. De zuiderwind is duidelijk aanwezig en daardoor is het water koud. Het voelt kouder dan 4 graden op de thermometer. Morgen krijgen we te maken met regen en tussen haakjes natte sneeuw. In eerste instantie gaat het om lichte neerslag. Later op de dag valt meer neerslag. Maar of de tussenhaakjes natte sneeuw regionaal blijft liggen... zal afhangen van de intensiteit van de neerslag en de bodemwarmte. De temperatuur loopt langzaam op. ...en in de avond is het 4 graden. En eventueel sneeuwdek is dan ook van korte duur. Zuidenwind is matig, aan de zee krachtig tot mogelijk hard windkracht 4 tot 7. En het is dan ook opnieuw waterkoud. Maandag zijn de regenkansen groot en het is dan 7 graden. De rest van de week schijnt af en toe de zon, maar soms valt, het ook, of valt er ook wat regen. Tot en met donderdag is het 6 tot 7 graden. En tijdens de nachten ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt... Vanaf vrijdag is het met 8 graden nog wat zachter. Maar feitelijk zijn dan de hele gebruikelijke temperatuur voor eind november. Oké, okay, dankjewel Richard. Het weer van uh, weerman Rico Schreuder hoorde hier uh, op de Zandvoortse radio. En uiteraard kan je het weer ook uh, zien op onze app hoor. Dus uh, ook daar uh, staat een uh, weerpagina op en uh, kan je het weer blijven volgen. En ook de exacte temperatuur op de 10 dus nauwkeurig hier in Zandvoort. Dat vind je allemaal op de ZFM-app die gratis te downloaden is. Nou, zonnetje schijnt. Wij hebben er zin in. Tot 5 uur Zandvoort op zaterdag. Even terug naar de jaren 80 met uh, Five star en find the time. Nou, we gaan het hebben over de ondernemersavond. Die was uh, afgelopen donderdag uh, in de haven. Ja, in een feestelijk en druk bezochte bijeenkomst in de haven van Zandvoort ontving het team van Café Buiten Spel de prestigieuze wisseltrofee, toepasselijk genaamd Het Haringmeisje, uit handen van burgemeester David Molenburg. De verkiezing stond dit jaar in het teken van het thema Verbonden en Betrokken. De winnaar staat bekend om zijn gastvrijheid en centrale rol in het Zandvoortse gemeenschapsleven. Naast de hoofdprijs werden ook twee categorieprijzen uitgereikt gereikt aan ondernemingen die uitblonken in hun vakgebied en even, eveneens bijdroegen aan het jaarthema. De retailer van het jaar 2025 is de Kaashoek Zandvoort. De Kaashoek werd geprezen om de kwaliteit van de producten en de persoonlijke betrokken service aan de cliënten. En de winnaar in de categorie overige 2025 is NOP Productions. Dat is een creatief bedrijf uit de Zandvoortse regio... en werd gelauwerd voor zijn unieke bijdrage aan de lokale economie... en de culturele sector. Nou, alle winnaars van harte gefeliciteerd. En weet je wat nou Nop altijd doet? Hij ondersteunt bijvoorbeeld Sinterklaas in Tocht. En hij verzorgt de lichteffecten van bijvoorbeeld het Raadhuisplein... En het uh, raadhuis zelf heeft hij ook een uh, tijdje verlicht. En hij verzorgt uiteraard heel veel uh, geluidsversterking. En hij is ook nog uh, DJ. Dus uh, ja een uh, allround uh, man die ook uh, bij de ijsbaan ook nog betrokken is. Dus uh, Nop heeft het altijd heel druk. Ja. En ook terecht dat hij uh, in de prijs is gevallen. Zodanig dus uh, Ger Loogman die daarbij aanwezig was. Just like that. Shout out. Dat was Van Morrison en de Brown Eyed Girl. We gaan naar Ger, daar in de haven van Zandvoort. Het uh, begint al aardig druk te worden bij de ondernemersavond Zandvoort 2025. De hele raad is er ongeveer al. Uh,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 Ja, ga, jij, ga jij presenteren vanavond? Ja, ik ga vanavond presenteren hier. Ja, dat is bij de radio. Hè. Daar heb ik mijn ervaring op gedaan natuurlijk. Ja, ja wat leuk man. En uh, heb je al enig idee wie de winnaar gaat worden? Nee, helaas tast ik ook ik in de duisternis. Dus ik ga het vanavond pas zien wanneer, uh, ja, wanneer de prijs bekendgemaakt wordt op het scherm. Okay, veel succes. Dankjewel, jullie ook. Oké. Okay. Ja. Volgende staat: Tom van de Veen. Tom, uh, jij bent uh, vorig jaar ondernemer van het jaar geworden. Zeker.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 De festiviteiten vanavond. En, en wat is uw taak? Uh, ik mag vanavond de, de prijs voor de Ondernemer van het jaar uitreiken. Oké, okay, helemaal aan het ene. Enig idee wie het gaat worden? Nee, nee. en uh, daar ga ik wel geen uitspraken over doen. Uh, ik vind dit soort competities altijd wel een beetje bijzonder. Uh, we hadden vanmiddag toevallig een bijeenkomst voor alle buurtinitiatieven in, uh, in Zandvoort. En dat was bewust geen competitie. Uh, dus ik vind het leuk, uh, zo'n ondernemersprijs, want het trikt heel veel mensen die dat leuk vinden. Maar ja, eigenlijk zijn alle mensen die je in zo'n ondernemen en dat uh, een beetje met enthousiasme doen, allemaal winnaars. Dus, uh, het klinkt een beetje lullig, maar ze ja, is het wel. Maar het is, het is wel heel vol geworden. Ja, ja dat, uh, en de gelukkig de afgelopen jaren... Zie je dat er heel veel enthousiasme voor is. Ja. Uh, en dat maakt het mooi. En dat, dat laat ook zien hoe belangrijk het is om dit soort avonden te organiseren. Om juist die ondernemers die de rug van onze samenleving zijn als het gaat om de economie, om die te ondersteunen. Ja, ik hoop dat jullie het eind van de dag toch uh, avond nog even te kunnen spreken. Zeker. En dan, uh, dan kunnen we over de winnaar gaan praten. Ja, dan gaan we over de winnaar praten. Ja, over, over andere dingen. Dat kan ook. <lacht> ook over andere dingen. <lacht> ben je nerveus? Nee.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 Ja, nou, negen jaar geleden, toen, uh, toen mocht ik deze mooie prijs winnen. Ja, het is ook, altijd ja. een feest om hierbij aanwezig te zijn. Ik vind het heel goed dat de ondernemers af en toe in het zonnetje wordt gezet. Ja. De hele familie zijn natuurlijk allemaal ondernemers. Ja, he? dat gelukkig wel. Ja, dat, uh, en, en je zoon is natuurlijk ook weer druk ja, in de weer. Ja, mijn oudste zoon is dat Timmerman en mijn jongste gaat de politiek in. Wie denk jij dat gaat winnen vanavond? Nou, allereerst vind ik, vind ik het de hele partij genomineerde vind ik heel bijzonder.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 en samen hun thuisom willen hebben. Dat zijn echt wel twee genomineerden die, in mijn ogen, op deze avond eruit springen qua verbondenheid. Dankjewel, Patrick. Van ja. harte gefeliciteerd met je bent volle mond. Zie je, er zit een bitterbal in. En ja, die is, die is, die is die gegund, hè? Ja, ja, mooi, hè? Ja, het is echt superleuk. Ja, ik echt vind super ook, leuk. Uh, iedereen vindt het ook uh, heel erg verdiend. Oh, echt serieus? Ja, omdat jullie echt uh, ondernemers zijn. Ja, we zijn wel ondernemers, maar weet je, het blijft ook allemaal grap. En nogmaals, uh, ik had het knop ook uh, absoluut gegund. Mm -hmm. Want het is echt ook een topper. En het was al een eer om uh, genomineerd te zijn. Ja, daar, daar staat hij, een beeldje. Van het, van het, van het uh, haringmeisje. Ja, ja, ja, ja. En ik heb het al een keer gevraagd, maar waar komt hij te staan? Ja, die komt natuurlijk achter de bar uh, te staan. En daar uh, zoeken we een supermooi plekje voor. Want als we geen mooi plekje vinden, dan is hij waarschijnlijk we weg. Dus misschien moeten we wel een verzekering afsluiten. Nou, hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, je bent ondernemer van het jaar 2025-2026. Dus je mag er een heel jaar mee doen. Hartstikke doen. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Oké, okay. het is natuurlijk altijd weer spannend. Uh... Um, en het hangt natuurlijk samen met het feit van ja, wie wordt genomineerd. Ja. Um, en tegelijkertijd is het natuurlijk uh, Luister Spel een ja, geweldige organisatie, althans een geweldig bedrijf.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 Wethouder uh, Lars gere uh, uh, hoe is deze avond op u overgekomen? Een prachtige avond. We staan hier in de, de haven van Zandvoort. En echt tot de nok toe, gevuld met uh, ondernemers. Maar ook familieleden, uh, werknemers. Die allemaal nieuwsgierig waren wie de ondernemer van het jaar ging worden. En wat komt dat, uh, vindt u, van de winnaar? Ik ben natuurlijk blij voor alle genomineerden. Voor mij is er natuurlijk niet één winnaar, er zijn alle genomineerde winnaars. We kunnen dus wel concluderen dat het een zeer geslaagde avond is geweest. Zeer geslaagde avond, en je zit echt. De verbondenheid van de gemeente samen met de ondernemers. Het verhaal wat ik ook hield over 200 jaar Badplaats. Het samenwerken, de betrokkenheid. En dat zie je eigenlijk vanavond hier terug. Je ziet hier, hier contacten ontstaan, verbindingen ontstaan, waar we komend jaar weer echt in Zandvoort gebruik van kunnen maken. Hartstikke bedankt. En een hele fijne avond. Dankjewel, hetzelfde Ger. Ja, dat zegt de wethouder heel goed... Uh, daar uh, op die ondernemersavond, uh, Richard. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, want uh, ja, er zijn uh, een aantal mensen... geheel terecht weer uh, in de prijs gevallen. En uh, uiteraard ook namens ZFM van harte gefeliciteerd. Kunnen je een jaar, uh, nou, als je een jaar je, uh, ondernemer van het jaar kan noemen... Dat is toch wel een hele mooie bijdrage voor alles wat je ook doet hè? voor de samenleving. Ja, ja, zeker. Omdat het in dit geval echt over een stuk verbinden, verbinding gaat. Hè? Is het ook. Dus dan is het ook echt belangrijk voor, voor Zandvoort. Ja, maar dat zie je inderdaad bij deze zaken in Zandvoort. Hè? Een beetje de buurtwinkels zijn het ook nog. Waar je ook terecht kan voor een praatje of als je ergens niet uitkomt of... Uh... Nou ja, lekker eten wil, uh, zeg maar. Kaashoek, natuurlijk, is daar een uh, voorbeeld uh, van. En die hebben dan ook de prijs uh, dit jaar uh, ontvangen. Voor uh, de uh, retail is dat, geloof ik. Mm -hmm. Ja, klopt. En uh, ja, nou ja, zo zijn er allemaal mooie ondernemers uh, hier in Zandvoort. Zoals uh, Nop voor de overige. En uh, uiteraard uh, de winnaars uh, Café Buitenspel. Ja, en ik vond het leuk uh, wat je vertelde over Café Buitenspel, omdat dat uh, eigenlijk. Uh, dat is, er zijn meerdere eigenaars. Er zijn gewoon mensen die daar uh, regelmatig kwamen. En op een gegeven moment moesten de eigenaar stoppen. En uh, toen hebben ze een aantal mensen dus gewoon dat café overgenomen. Gezegd, er moet een, uh, een café blijven waar ja. we kunnen komen. En de is ook. Dus ja, dat is heel erg mooi. Dus het is van de gemeenschap uh, langzamerhand. Missen, ja, uh, van ja, die ja. mensen dan. ja. Dat geldt ook een beetje voor de mensen die hier aan het ondernemen zijn. Dat je ook maatschappelijk betrokken moet zijn natuurlijk. Hè? Ja. Dus nou, mooie ondernemersavond. En mooie ondernemers die in de prijzen zijn gevallen. Zometeen gaan we weer tot slot van het eerste uur. Nog een keertje naar voetbal, naar Duintjesveld, naar Piet Pijper. Eens even kijken of er al gescoord is in de wedstrijd tegen Hercules. Just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 The only way to fly is on the wings of love, on the wings of love. Only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. the snow when the ray of sun is felt, and I'm crazy about you, baby, can't you see, I'd be so delighted if you would come with me, on the wings of love, up and above the clouds, the Ja, gewoon zin in, een beetje lekkere, rustige muziek. Zo ook deze van uh, Jeff Osborne en On the Wings of Love. Ja, Piet, nogmaals goedemiddag en uh, fijn dat je er weer bij bent. Vandaag tegen jong Hercules, maar uh, zijn we al tot score gekomen. Het is nog steeds uh, de brilstand, dus uh, 0-0, zou Fritz Venturhout uitzeggen 00, 0-0. En het is wel zo dat de zandpunt goed uit de kleedkamer gekomen, de tweede helft zijn toch uh, goed voetballers favoriete kant op. En dat doen ze ook. En met name de rechterkant, Silvio. Die is, uh, breekt meerdere keren door en naar voren. En het keihard schot wat net gekluts ge ge ge werd. En de corner werd, ja, de corner ging al op de, de paal en nog een corner en nog een corner, maar het laatste tikje ontbreekt nog om te scoren eigenlijk, dus we spelen nog steeds in dezelfde formatie. We uh, het, het, het lopen er wel een heleboel warm, dus we zullen straks wat moeten gaan doen, maar het is nog steeds 0-0 met een uh, iets uh, sterker zandplot nu wel, naar, naar de rust. En uh, ja goed, we uh, hebben er alle vertrouwen in achter. De, de volk is ook achter, uit de computer gekomen. samen midden in de koude wind met een koud glas bier in hun hand maar, uh, en juichen uh, we toe. En, uh, dus, uh, ja, hij houdt die de lucht, maar is er nog niet? Maar ik hoop het gauw te kunnen melden. Oké, okay, en de supporters uh, steunen natuurlijk uh, de spelers op het veld, hè? Ja, nee, maar dat is ook inderdaad zo. die sporen zit natuurlijk achter het doel van de tegenpartij op de, in het thuis. En uh, dat, is, uh, dat, dat, dat, dat, dat geeft ook wel enthousiasme en uh, ook uh, voor, de, voor de spelers zelfs, dat het een mooie stimulans is. Dus. Zeker. Nou, laten we hopen ja. dat er uh, snel gescoord wordt door ons dan, hè, om het zo maar even te zeggen. Ja, uh, we, hebben over ons. we hebben het alleen over ons. Ja, over ons, ja. De tweede, de tweede helft. Hoe lang hebben we gespeeld, hè, Piet? Even voor ons. We zien het nu in een nummer minuutje 65, dus... Uh, nog, nog 25 minuten. Nog 25 minuten. Oké, okay, dankjewel okay. voor de info. En tot straks. Hoi. Hoi. Hoi. wij gaan op naar het nieuws. En uh, weer van uh, drie uur. En daarna uiteraard weer uh, voetbal. En uh, nog veel meer uh, andere dingen. Evenementen, agenda. En, uh, Richard gaat zo dadelijk in het uh, begin van de tweede uur allemaal vertellen. Wat we in de tweede uur gaan doen. Dus dat uh, gaat allemaal goed komen. James Ingram en Michael McDonald is de laatste voor het nieuws. En weer graag tot zometeen.